President Obama noemde het de ergste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis. Het weer, het klaart vannacht op. De dag begint zonnig en droog, maar smiddags gaat het regenen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Bastiaan Nachtegaal en Robert Smit. Er komen verkiezingen aan. Dat betekent dat de stammenstrijd tussen kieskompas en stemwijzer weer losbarst. We spreken ze beide vannacht. En de Piratenpartij die is heel anders bezig met online democratie. De downloaders hopen op een zetel in het parlement. En we blikken vooruit op alle verkiezingsdebatten met oud wereldkampioen debatteren. Het is twee over 2 op, op het vroege begin van 25 april. Goedenacht, u luistert naar nog steeds wakker van omroep WNL. De ogen en oren van ons land waren vandaag gericht op Den Haag. Daar vond het debat over de val van het kabinet plaats. De meest gebruikte woorden waren economie en bezuinigingen. De hele financiële wereld heeft het vizier nu gericht op Nederland. Een demissionair kabinet is vleugellam. De politieke situatie is instabiel en dat is slecht voor de economie. Hans de Geus, goedenacht. Ja, U bent econoom. Uh, ja. Hoe groot is de schade voor de economie nu het kabinet gevallen is? Nou, voorlopig is het echt nog totaal geen schade. Uh, maandag was er een beetje paniek. Het lekker op dat het, uh, inderdaad de financiële markten het op Nederland gemunt hadden. Nou, dat was natuurlijk even een hele nieuws, heel nieuw gevoel voor ons allemaal. Want hè, we zijn gewend om naar Griekenland te kijken of naar Portugal of naar Spanje. Nee, en keek iedereen naar ons. Dat was ook zo. Maar er was gisteren algemene paniek. En het uh, beeld was wel een beetje vertekend. Want je zag de renteopslag van, Duitsland boven, uh, van Nederland boven Duitsland uitlopen... Maar dat had vooral ook toch een beetje met die algemene paniek te maken. En ik denk ook, ja, als je gewoon naar de Nederlandse economie kijkt... ...we hebben problemen, we hebben risico's. Hè? Bijvoorbeeld de huizenmarkt of de hypotheken. En de bankensector is heel groot en die hebben allemaal heel veel schulden. Maar de economie als geheel, die functioneert gewoon nog heel goed. De echte sector, de maaksector en de dienstsector en onze export is gewoon heel sterk. Dus uh, we moeten ons niet veel laten afleiden door... ...wat mensen allemaal over ons roepen of niet roepen. Er wordt trouwens bijzonder weinig geroepen. Maar we moeten gewoon rustig onze plannen maken. Nou, er wordt bijzonder weinig geroepen. Ik weet nog dat minister De Jager voor de camera van de NOS moest verschijnen... ...en zich onmiddellijk daarna moest omdraaien voor een Amerikaans economisch programma. Het is blijkbaar toch wel internationaal. Nou, wat ik zie is... Wat meer de tendens is in die media... ...kijk, ze vinden allemaal Nederland een oerdegelijk land. Het is meer zo van, kan je nagaan in Europa hoe moeilijk ze het allemaal zichzelf maken... als Nederland al denkt dat ze er niet uit gaan komen. Dat is ook een beetje de teneur. En het is natuurlijk wel een aardig geval. Maar, um, begrijp je? Ja, dus het is een soort voorbeeld van hoe het zelfs in, in keurige landen nog mis kan gaan. Nou, mis. het gaat helemaal niet mis. Laten we dat voorop stellen. Maar het is meer voor hun van, jezus, als zelfs Nederland, hoe erg is die ook, is wel niet. Als in Nederland men zichzelf al zorgen begint te maken. Ja. Maar we praten onszelf nu ook wel heel erg veel aan. En we kunnen hier goed uitkomen. Er zijn alleen grote risico's. Maar ik vond het wel interessant wat je in je intro zei. Is, vandaag ging het over bezuinigen. Ja, dat heeft mij ook wel verbaasd. Dan gaan ze dus praten van gaan we wel of niet die 3% halen. Terwijl volgens mij is dat het paard achter de wagenspannen. Je moet gewoon zelf zelf bedenken wat willen wij en wat denken we dat verstandig is om, uh, want er zijn nou, nog wel degelijk risico's. We hebben enorm veel hypotheekschuld. Dus als die huizenmarkt verder instort, dan dan kunnen we potentieel een tweede Ierland worden. Dus dat moeten we voorkomen. Maar in plaats dat we daar nou over praten. en hoe houden we de groei een beetje gaande.? Want krimp, hè, als je schulden hebt, is het niet erg. Maar als je krimpt, worden die schulden relatief steeds groter. Dan groeit het je, groeit het je boven het hoofd. Maar in plaats dat we over dat soort fundamentele dingen praten. gaan ze over die 3% in Brussel praten. En die is totaal onbelangrijk. Dat is echt het laatste waar je aan moet denken. Dat moet zeg maar een soort resultante zijn wat, van wat jij verstandig beleid vindt. En als wij denken dat we nog twee jaar boven de 3% moeten zitten om op die manier bijvoorbeeld een op te voorkomen... Hè? Mm -hmm. dan is dat prima uit te leggen... Zelfs aan Brussel en zo niet, dan zakken ze er maar in. Dan geef ze maar die boete, maar die boete komt helemaal nooit. We gaan nooit iemand in Europa een boete geven. Dat is natuurlijk totaal ons in een land dat in de problemen zit. Ja. Een boete geven, dat is de idiot ten top. U zegt dat heel resoluut, hè? Van we moeten gewoon kijken naar wat voor ons belangrijk is en wat wij denken dat verstandig is als Nederland. Ja. Um, hoe kan het dan dat. Uh... Dat, zegt Rutte, dat zegt Rutte overigens ook, hè? We moeten dit doen niet voor Brussel, maar voor onszelf alleen. Ja, maar wij... hij zegt wel, we moeten wel naar die 3% toe. Dat is zo belangrijk. Uh... Ja, maar hij legt die, die, die volgorde ook wel, wel zo, van, uh, niet, om, niet omdat Brus het van Brussel moet, maar om de, uh, omdat wij dat daar in Brussel op hebben aangedrongen dat het belangrijk is, dus vinden wij het voor onszelf ook belangrijk. Dat is wel een subtiel verschil. Het is toch net een verschil eventjes. Ja. Even, en, even, even, even resumerend, uh, ja. die 3% grens vanuit Brussel. Daar moet Nederland niet te veel op letten voor de aankomende tijd. Nou, dat kan een resultante zijn. Maar we moeten vooral bedenken wat voor onszelf goed is. En natuurlijk uiteindelijk ook voor Brussel goed. Uh, maar het is zo arbitrair, die 3%. Het is zo ooit in, in het begin jaren 90 opgesteld. En, dat hebben we nu. en er is van alles omheen gebouwd wat goed is. We hebben nu het, het Stabiliteits- en Begrotingspact. Dus er wordt nu ook gekeken naar structurele. ...dingen, naar handelsbalansen... ...want de overheid is maar een klein deel van de economie... Hè? ...waarom zou je alleen naar de overheidsschuld kijken... niet naar de particuliere schuld? Nou, Nederland heeft een... ...buiten de overheid we een groot overschot... ...dus daar zou je ook naar moeten kijken... ...daar kijkt Brussel ook naar... ...maar goed, de, dus de, de, de, Brussel kijkt wel... ...op een manier naar dit soort dingen... Uh, ze kijken breder, dat is goed. En uh, nou, Het is te belangrijk om nu niet als Nederland ineens... alleen op dat, dat enge stukje van die 3% te gaan focussen. We gaan de verrichting in Den Haag in de gaten houden. Dank u wel, Hans de Geus, econoom van RTL. Oké, okay, goeienacht. Het thema van de dag was dus economie. En het debat in de Tweede Kamer was duidelijk de start van de campagne. De fractievoorzitters van alle partijen en de premier voerden het woord. En wij luisterden aandachtig. Die partijleiders komen elkaar deze zomer nog regelmatig tegen. De messen worden geslepen voor de lijsttrekkersdebatten. En Lars Duursma is voormalig wereldkampioen debatteren en directeur van Debatrix. Lars Duursma, goedenacht. Goedenacht. Ja, u heeft het debat gevolgd. Wie was vandaag de beste debater? Nou, ik weet niet of het een debater het, het, het, het beste was. Ik vond het wel een opmerkelijk debat. W wat was er zo opmerkelijk? Nou ja, je zegt... Vooral wat opmerkelijk was in het debat is hoe Geert Wilders eigenlijk genegeerd werd. Normaal gesproken als je een debat hebt in de Tweede Kamer... dan, dan lijken de interruptiemicrofoons wel een duiventil als, als Wilders spreekt. En nu niet. Dus hij werd nauwelijks geïnterrumpeerd en de nauwelijks reageerden mensen ook op hem. Dus dit was voor mij eigenlijk een van de eerste debatten de afgelopen jaren... waar Wilders bijna volledig genegeerd werd. Is dat een soort cordon sanitair in het parlement of loopt dat toevallig zo? Nou, cordon. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik doe uh, de, de, daar, daar, daar, daar, daar is nog veel te vroeg voor. Maar het viel in ieder geval op dat, ze, dat ze de andere partijen hem niet relevanter wilden maken dan, uh, dan nodig. Maar het is blijkbaar wel een tactiek. Ja, ik denk, denk dat ze nu echt uh, hebben gekozen om, uh, um, um, um, om hun eigen verhaal nu duidelijk te maken aan de kiezer. En niet veel in te gaan op Wilders. Uh, en hem dus niet belangrijker te maken dan, uh, dan nodig. Goed, een winnaar aanwijzen lukt dus niet. Maar kunnen we dan als verliezer Wilders aanwijzen? Nee, nou ja, hij had wel moeite om zichzelf relevant te maken. En wat dat betreft zag je dat anderen uh, daar beter in slagen. Je zag bijvoorbeeld bij de VVD dat, dat Rutte en Blok, en dat doen ze wel vaker, duidelijk een soort van uh, good cop, uh, bad cop strategie hadden afgesproken. Waarbij ja, Blok... Uh, ja, de, de, de andere partijen eh, enorm provoceerden met, met, met persoonlijke aanvallen, of jij bakken ook, eh, de cynische opmerkingen. Heel veel reacties uitlokte, en, en ja, daar, daar wilden mensen op reageren. En daardoor bleef eh, Rutte eh, wat meer buitenspel. Of... Ja, door de aandacht af te leiden. Precies. Ja, ja. precies. Dus we werden op we leiden blok de, de, de aandacht af. Um, Diederik Samsom is misschien leuk om te vermelden, die, die, die begon direct met een. Uh, nou, een erg mooie stelfiguur, wordt ook al de, de, de Paralepsis genoemd. Uh, hij begon namelijk vooral door te zeggen wat hij niet zou gaan zeggen. Dus hij, zei, uh, hij begon zijn speech door te zeggen van... Uh, de eerste verantwoordelijke hiervoor is hoe je het bent of keert, de, de premier. En ik zou dit debat heel veel tijd kunnen besteden... aan de harde verwijten over falend leiderschap. Uh, maar hij zei later, dat ga ik toch niet doen. Dus dat is, dat is een hele, hele smerige manier om uh, ongestraft met modder te gooien. Want, nou ja... Terwijl je zegt dat je het er niet over gaat hebben, doe je het intussen toch. Maar was het vandaag dan ook merkbaar dat de campagnes eigenlijk al begonnen waren? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat het een aantal partijen, die maakt wel duidelijk dat ze de, de, de verantwoordelijkheid... Uh, uh, dat die voorrang geven, de verantwoordelijkheid om, om, om toch met een tijdelijke begroting te geven. Maar, maar zelfs dat is natuurlijk uh, campagnespel waarbij... Uh, ja, de, het, het verhaal richting de kiezer nu vooral moet worden is daar waar uh, CDA, VVD en, en, en PVV die verantwoordelijkheid niet namen, nemen andere partijen die nu wel. Hè? Dus dat, ook dat is een signaal naar de kiezer van uh, wij durven wel de, uh, die, die keuzes te maken. Maar is dat dan ook eigenlijk de reden dat het debat vandaag niet echt heel erg losbarstte? Ja, ik, ik, ik denk dat het, dat, het, dat het een reden is. Ik bedoel, de, de partijen worstelen natuurlijk. Dat Als je, als je er nu keihard invalt dan, uh, en, en, en, en keihard invliegt... Dan, dan heb je op zich wel mooie televisie en je, en je hebt wel vuurwerk. Uh, maar je, je, ja, je helpt het land niet, niet, niet veel verder. En er moet nu iets, uh, iets gebeuren, zeker nu de verkiezingen over de zomer zijn getild. Dus er moet ook de komende weken, maanden, moet daar wat gebeuren. En ik denk, denk dat... ze. Toch wel het signaal willen geven, ook aan kiezers van nou, wij, wij gaan in ieder geval onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. En daar past uh, holle en harde uh, retoriek wat minder bij. Ja, dat is ergens ook wel jammer. Want verkiezingen zijn volgens mij, zeker die, deze verkiezingen voor iedereen wel een hoogtepunt. Het is wel inhoudelijk spannend. Voor, voor mensen ja. die de economie graag volgen, uh, is het relevant wat er gaat gebeuren. Het is politiek interessant, omdat er hele nieuwe machtsverhoudingen zijn ontstaan. Um, kom, komt een debatliefhebber nog wel aan ze trekken zo? Jawel hoor, ik bedoel, het was juist vooral interessant om te zien hoe ze, hoe ze met elkaar omgingen. Um, en kijk, een, een, een goed debat uh, kan juist een debat gaan zijn wat, wat, wat veel inhoudelijker is. Hè. Dus het is niet zo dat, dat um, kijk, het publiek geniet vooral van, van, van vuurwerk, maar een debatliefhebber geniet ook en, en, en, en dat ben ik, die, die, die geniet meer van een goed debat. En nou, het gaat toch ook om een was... lekker Robertje vechten, dat is trouwens ook leuk? Ja, nou, ik heb het afgelopen jaar bij de algemene beschouwing enorm geërgerd aan, uh, aan al die aandacht die werd besteed aan dat, aan dat ene moment van doe eens even normaal joh. He, dus dat, dat, dat, dat, dat was één zo'n momentje waar op, op die hele algemene beschouwing, waardoor al die andere dingen die daar uh, naar voren kwamen en al die andere dingen genoemd werden, helemaal uit het oog werden verloren. En wat dat betreft is het nu juist goed dat er niet zo'n één moment is wat alle aandacht afleidt van, van, van, van wat ook gebeurt tijdens debatten. Ja, wij hopen in ieder geval nog dat het uh, aardig losbarst... en dat het vuurwerker daadwerkelijk nog wel gaat komen in de aankomende weken. Uh, Lars Duursma, directeur van Debatrix, dank wel voor uw analyse. Graag gedaan. Zoals u van ons gewend bent, iedere week in dit radioprogramma live muziek. Um, en deze week komt het van ver, uit Canada. Meneer Ben Kaplan is bij ons in de studio... en hij heeft zijn band meegenomen, de Casual Smokers. Welkom. Thank you, hello. Het is een meneer met een beste man, groot op ons haar, uh, stevig gebaard. You've got quite a... Impressive beard going for a 25-year-old. <laughs> <laughs> well, thank you very much. Yeah, well, um, this program is about the day that's been. Mm -hmm. um, so what have you been up to today? Well, today was a beautiful, relaxing day. Uh, we didn't have any shows today. Uh, we played last night in Baren. So um, we had the day uh, to just relax in Hilversum. We walked around and enjoyed the town. Mm -hmm. Zal ik voor het gemak maar een beetje ja, vertalen erbij. Jij ja, uh, ja, heeft een rustige dag gehad, geen shows. Uh, en ja, dus vooral lekker rustig aangedaan. So what brought you to... Holland uh, to play music. It's uh, I think it's a beautiful country, and uh, I was quite interested in, in visiting, and uh, and so yeah, we're quite glad to be here. Yeah, but for a Canadian, it's not the first country you think of to come visit. Uh, you, well, uh, yep. you could go to the States. You could go to Britain uh yeah well i think uh, you know for me i was much more interested in coming to tour in europe than in the states for a few reasons i mean number one it's it's much much easier to come here there's no paperwork to come play in the netherlands i mean i just uh, arrive and the shows are, are set up in the states it's at least uh three months of, of paperwork uh, in advance and het uh, is zo'n groot land dat het it's heel moeilijk is om een impact te uh, maken. in Holland, dit uh, is onze tweede tour en we krijgen al een heel mooie venues. En we zijn in some, uh, uh magazines en dingen zoals this. We zijn hier op Radio 1, dus het zou niet mogelijk zijn in de States. Ja, de reden dat hij uh, naar Nederland toe is gekomen, hij vindt het een mooi land. Hij wil je gewoon muziek spelen en hij gaat liever uh, naar Europa dan naar de States. Omdat hij, uh, ja, het hier gemakkelijker is om op te treden eigenlijk. Let's talk about your music. Both your voice and your songs are quite rough. Um, is that what the Nova Scotian Sea does to a band? <laughs> well, the, the salt in the air certainly uh, helps to make things a little bit uh, grittier. I, I don't know. Uh, it's just uh, the kind of music that I like to make. I like to be, uh, yeah, gruff and, and uh, dirty. yeah. And you brought some casual smokers? I sure did. <laughs> <laughs> please introduce them. Well, uh, on the violin from uh, Montreal, Quebec, we have uh, Signe Bone. Uh, also, uh, from uh, living in Montreal, we have uh, Catherine Palumbo on the upright bass. And uh, Mr. Ricky Gabone is playing the drums. And I'll play some piano and guitar. Well, we'd love to hear you sing. So please join your band. Sure. We'll do a, a new song for you. Ah, well, please do. Helemaal uit Canada komen ze dus, voor een deel uit uh, Halifax... en voor een deel uit andere stukjes. Uh, en ze zijn met veel, met grote strijkinstrumenten. Ik geloof dat ze er klaar voor zijn. U hoort uh, Ben Kaplan en de Casual Smokers. Bring me birds with broken wings. men with all the answers, people who have killed me incurable cancers. Bring me beaches slicked in oil. Give me disregard for doubt. Street lights shine on broken roads where no one is about. I want that hopeless green depression. Punishments without a cause. give me impotent obsession. A disregard for laws. I want the trees in single file. Dream with corpse of something rare. Show me children who are sinners. Show me mounds of human hair I climbed up the mountain just to kill my son An angel tried to stop me with a rain Well, he said your mind's infected But I said you lack perspective You've got to walk the bottom if you want to see the top La-da-da-da, la-da-da-da, -da la-da-da-da -da -da -da. Stop spinning, teach my children not to think I want the fruit that tastes like nothing Extra thumbs for every crook They Give me lessons without questions A this day for books Give me metaphors unraveled Poetry divine Bring me the head of Dionysus But please don't spill out the wine Trade me the future for the present Trade me ashes for my history I don't need to look inside I know the answer to the mystery I climbed up the mountain Just to kill myself An angel tried to stop me with a ram Well, he said your mind's infected But I said, true leg perspective You gotta walk the bottom if you wanna see the top La-da-da-da, la-da-da-da, la da da la-da-da once the word of God is spoken, there's no way to take it back. Dan Kaplan en de Casual Smokers ze zijn nog de hele uitzending bij ons. Uh, later dit uur hoort u meer van ze. Het is momenteel tien voor half drie. en Het is tijd om terug te blikken op een avond vol radio- en televisiehoogtepunten. U hoort ze nu in het mediaoverzicht met Cameron Oela. Ja, natuurlijk was er weer veel aandacht voor het debat van vandaag. Jullie hadden het net uitgebreid al over. Geert Wilders die was minder scherp dan normaal. Reden genoeg voor Lucky TV om zijn bijdrage als volgt samen te vatten. We hebben de tong in het hart van ons mond. Hoe gaat de uitdrukking. We hebben ons de blaren op de rug met pijn... in de tong van ons mond. We hebben ons de blaren op de handen... Tja, uh, Wilders die bereikt hier het niveau van Brit en Imke... en gelukkig zijn die ook weer op de buis. Het werd een linkeruitzending. Daar staat dus zo'n gangster. Kijk, moeten moet je niet praten aan de telefoon? Ja, Heel ze... vaak doen ze dat via een telefoon zo, hè? want via een mobiel kunnen ze opgespoord worden als ze foute dingen doen. Maar volgens mij is die tattoo, dat, ho dat hoort bij zo'n uh, zo gang. Dat is er dus echt één. En wat vraag je dan aan zo iemand? Hallo, do you speak English? No? Uh, what are you doing for your money? Hij loopt weg. Dat is er dus echt één. Nee. Hij loopt weg. Ik vraag: wat doe je voor je geld? En hij keek me zo aan en loopt zo door. Ja, die Brit die weet wel hoe je een gangster kan herkennen. Er was gelukkig ook nog wat hoogcultuur deze avond op de Nederlandse televisie. Een nieuw programma van Mark marie Huibrecht. In dit programma gaan we op zoek naar die kunstenaar die net zo vernieuwend en inspirerend is als Rembrandt dat in zijn tijd was. Welkom bij de nieuwe Rembrandt. Ja, een soort idols voor kunstenaars. Zo komt er iemand binnen die al. 10 jaar aan één schilderij heeft gewerkt. De jury mag het beoordelen. D dit doet, doet het niet voor mij, maar weet hoe jullie er tegenover staan? Het is mij te surrealistisch bedoeld, ja. En dan te veel bedacht. Oké, okay, we zijn eruit. Ik vind het zelf ook niet goed. Nee. Nee. Nee. Niet door. Niet door. Dit is het hoor. Zo, dit gaat snel. Ik heb aan dit schilderij uh, over een periode van 10 jaar gewerkt, zeg maar. Ja, het is moeilijk om daar respect voor op te brengen, voor zo'n beoordeling, zeg maar. Ja, een keihard nieuw programma. Aan het eind van de avond pikten we trouwens nog wel wat politiek mee. Vlak voor middernacht maakte Hero Brinkman de naam van zijn partij bekend... aan de tafel bij Pauw en Witteman. De onafhankelijke burgerpartij. En dat leidde bij Pauw tot de volgende woordgrap. Hero, de Burger King. Nou succes! Ja. <laughs> Ik ga, ik ga nog eens een keer een partij namen met jullie. Bedankt. Nou, die schiet me zo te meer. Ja, Hero de Burger King. Het werd Worldwide Trending op Twitter. En tot zover het media -overzicht. Dankjewel, Cameron Oula. Dan gaan we het weer hebben over kiezen, want... Ja. Zo gemakkelijk is dat nog niet kiezen. Iedere keer be weer betekent verkiezingen keuzestress. Maar gelukkig is er voor de zwevende kiezer stemwijzer en kieskompas. En of die verkiezingen nou voor of na de zomer zijn... veel mensen zullen ongetwijfeld weer achter de computer kruipen... en een kieswijzer de weg laten wijzen. André Krouwel is een van de oprichters van het kieskompas. Goeiedag, meneer Krouwel. Goeiedag. Heeft u na het vallen van het kabinet uw vakantie maar direct afgeblazen? Ja, dat heb ik inderdaad. inderdaad ik was in het buitenland... Uh... Mexicaans kieskompas aan het maken toen dat nieuws kwam. En uh, ja, dat betekent gewoon dat wij inderdaad uh, als kieskompasteam geen zomer meer hebben... want we moeten het kieskompas in Nederland gaan voorbereiden. Dat is altijd een flinke klus. Ja, daar hoor ik twee dingen in. Ten eerste, er is blijkbaar ook een Mexicaans kieskompas. Ja, en op dit moment draaien we in Frankrijk en we zijn met Egypte bezig. Uh, kieskompas werkt in uh, 40, uh, 40 landen. Oké, okay. nou, dus het is wel, wel aangeslagen. Uh, in Nederland is het een begrip geworden. Uh, en er is dus dit jaar weer eentje, begrijp ik. Uh, ja, uh, we, we maken altijd een kieskompas bij elke verkiezing. Ook bij uh, overigens Provinciale Statenverkiezingen en bij gemeenteraadsverkiezingen. Want steeds meer kiezers ja, die vinden het heel moeilijk om, uh, om te kiezen. Uh, uh, mensen hebben steeds minder strekke partijbinding. Uh, zijn steeds minder trouw aan één partij. En bekijken per verkiezing waar ze op gaan stemmen. En uh, ja, zeker ook als er nieuwe partijen zijn... is het handig dat je ja, je eigen uh, voorkeuren kunt vergelijken met alle andere uh, partijen. Dus uh, ja, je ziet dat, uh, dat stemhulpen steeds vaker gebruikt worden, eh, niet alleen in Nederland... maar ook in andere landen, door steeds meer mensen. Ja, en dan zeggen veel mensen dat er steeds meer partijen komen... en dat al die partijen steeds kleiner worden. Dat kan je ook feitelijk zien, gewoon in het ja. aantal zetels. Ja. Uh, dus wat dat betreft wordt u ook steeds belangrijker, denk ik. Ja, naarmate uh, er meer partijen komen, meer nieuwe partijen... en de keuze dus ingewikkelder wordt... is het handig om als ondersteuning te hebben uh, een, een stemhulp. Overigens is het niet zo dat mensen automatisch een, een advies overnemen. We, je krijgt bij risico pas of niet één uitslag... maar je moet nog analyseren welke partijen om je heen staan... in het politieke landschap. Dus het is niet zo dat wij vertellen wat mensen uh, moet, moeten gaan stemmen. Maar het laat zien welke, welke partijen... En niet één, maar dat kunnen er meerdere zijn, dichterbij je staan. En dan kun je kijken op welke issues jij dan, die je belangrijk vindt, het meeste overeenkomst hebt. En dat is eigenlijk meer een soort ondersteuning van een keuze die mensen uh, vaak al wel in een bepaalde richting hebben gedaan, maar het dan nog niet helemaal uh, zeker weten. En, en dat wordt inderdaad in de toekomst steeds, uh, steeds relevanter. Maar dat betekent ook dat u redelijk machtig bent. Uh, nou ja, dat, dat valt natuurlijk mee. Want mensen uh, gaan nog steeds zelf naar het stemhokje... en uh, kiezen dan uiteindelijk de, de partij. Het is wel zo natuurlijk uh, dat uh, het heel erg uitmaakt... Uh, natuurlijk hoe wij het, uh, het, uh, zeg maar, het, de uitslag laten zien. Het is daarom ook dat wij um, heel erg uh, verontrust waren over de stemwijzer... die het volgens ons helemaal niet goed doet... omdat ze met ja-nee-antwoorden uh, werken. En daarmee helemaal geen onderscheid kunnen maken... bijvoorbeeld op milieu-issues tussen GroenLinks en D66... en Partij van de Arbeid. Die komen bij hen allemaal op dezelfde plek neer. En dat is natuurlijk niet zo. Ja, kiescompas laat juist die nuances zien. En ja, we zijn heel hard bezig met heel veel onderzoek in allerlei uh, landen met ook buitenlandse collega's... om te kijken hoe geef je nu kiezers uh, goed, goede steun... bij het uiteindelijk kiezen van een kandidaat of een politieke partij. Dat, dat, je mag niet zomaar aannemen uh, dat dat allemaal zomaar eenvoudig is met ja en nee... en dan tel je 30 stellingen op. Zo, zo werkt het niet. En juist die kritiek, vanuit die kritiek op, op stemwijzer... is Kieskompas begonnen met een, ja, een heel groot internationaal wetenschappelijk onderzoek... van hoe ondersteun je kiezers nu op, op een goede manier... Uh, hoe, in hoeverre wordt het kieskompas dan dit jaar anders? Nou, we gaan uh, dit jaar in elk geval kijken hoe we. Um, um uh, nu ja, het zo heel erg om personen gingen... om het vertrouwen in, uh, in personen, leiders... het CDA is in een soort leiderschapscrisis. Nou, er is nu een heel groot debat over het leiderschap van Wilders. Uh, de Partij van Arbeid heeft nieuwe leiders. We zullen wat meer aandacht besteden aan uh, ook lijstentrekkers. Dus naast inhoud gaat het erom dat je natuurlijk... in een verkiezing jouw stem aan een persoon geeft... die voor jou een aantal jaren uh, moet gaan beslissen. Nou, dan is vertrouwen in zo'n persoon belangrijk. Dus dat gaan we wat uh, sterker uh, uh, benadrukken. En we pogen ook altijd... Uh, uh, ...kiezers inzicht geven in ja, welke onderwerpen zijn nou voor jou het meest belangrijk... ...hoe zwaar tellen die mee en hoe zwaar moeten die in jouw uiteindelijk de keuze dan meetellen. Ja. Maar zoals u ongetwijfeld weet um, is het bij de vorige verkiezingen al zo geweest... ...dat heel veel politieke partijen manieren vonden om dat soort stemadviseurs... ...zoals stemwijzer en kieskompas een beetje te beïnvloeden. Om mensen een beetje in, in een bepaalde hoek te drijven zodat ze... Een partij hoger op een lijstje kreeg. Dat is natuurlijk heel ja, erg Het lekker, is gaat het lekker niet door. Kijk, de kieskompas is inderdaad ontstaan omdat het CDA in 2006 op 10 van de 30 vragen in stemwijze had gelogen. Stemwijzer had geen methode om te controleren waar partijen precies stonden. Liet de partijen dus liegen over een standpunt en werden dus gebruikt als, als campagne, als vriendscampagne door de politieke partijen. Kieskompas is als tegenhanger daaruit ontstaan en bij ons kun je precies zien waarom een partij ergens geplaatst is, omdat er een hyperlink is, een linkje is, een klik uh, kun je maken en dan kun je precies zien wat er in het kiesprogramma staat. En wij gaan ook met partijen in conclave, wij gaan ook naar partijen toe als we in het programma van die partij iets vaags aantreffen... en bijvoorbeeld niet duidelijk zijn welke belastingen ze nou gaan verhogen... of welke subsidies ze nu willen afschaffen... dan gaan we naar die partij terug zeggen... luister, dat is echt niet duidelijk. Het is gewoon een hele simpele vraag. Moet hypotheekrente worden afgeschaft of niet of verlaagd? En in jullie programma is het vaag. Wat bedoelen jullie nu precies? Dus Kieskompas dwingt, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen om kandidaten of partijen tot een duidelijker standpunt uh, te dwingen... zodat kiezers beter kunnen kiezen. Het zal weer een stormloop worden op uh, de kieskompas.nl, gok ik zo. Het is duidelijk. Dank u wel, meneer Kruil, een van de oprichters van Kieskompas. Graag gedaan. Ja, en natuurlijk moeten we dit zometeen ook even voorleggen aan de mensen van Stemwijzer. Dat hoort u straks na een overzicht van de actualiteit. Het Nieuwsminuutje. Met Kameranula. Ja, de Oekraïnse ambassade is niet gelukkig met een spotje van een energiebedrijf... waarin Henk Spaan besluit niet naar het EK voetbal te gaan, omdat hij een thuistap cadeau krijgt. En die krijgt die cadeau van uh, vermoedelijk zijn vrouw, want in Oekraïne... ja, daar zijn te mooie vrouwen, dus je moet je mannen thuis houden En dat vindt Oekraïne jammer, dus um, ze zijn woedend. In Sommelsdijk is een uh, grote brand uitgebroken op de Voorstraat 3. De eerste melding die kwam uh, zo rond de klok van kwart over tien binnen. Vervolgens leek de brand onder controle, maar een klein half uur geleden ging het mis. Er is sprake van een grote brand. We houden u... Hier op Radio 1 op de hoogte. En er zijn deze nacht ook de primaries in de Verenigde Staten. Mitt Romney zal binnen het uur gaan speechen. En daarin zijn kandidatuur daadwerkelijk gaan opeisen en bevestigen. In ieder geval heeft hij vannacht Rhode Island en Connecticut gewonnen. En dan Chelsea. Die wonnen gisteravond verrassend van FC Barcelona. Eerder op de avond dus. En dat dankzij de van Torres. De spits die Chelsea 60 miljoen euro kostte.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 Stick a knife inside me And twist it all around I want love to Grab my fingers gently and Slam them in a doorway Put my face into the ground I want love to Murder my own mother And take her off to somewhere Like hell or up above And I want love to Change my friends to enemies Change my friends to enemies Show me how it's on my phone I won't let love disrupt corrupt or interruption I won't let love disrupt corrupt or walk right up and bite me grab a hold of me and fight me leave me dying on the ground and i want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound i won't love to forget that you offended me or how you had defended me you never Now it's all my fault Yeah, I won't let love disrupt Corruptor in a rock Jack White, or the love interruption. 12 september gaat Nederland weer naar de stembus. Dat is de deadline voor de zwevende kiezer om te landen. Iets waar het internet, en dan vooral kieskompas en stemwijzer... weer een grote rol zullen spelen. ProDemos is het platform dat iedere keer weer een stemwijzer in elkaar steekt. Eddie Huber Jansen, adjunct directeur van uh, ProDemos, Goedenacht. Goedenacht. Ja, u bent een platform dat probeert politiek en burger nader op elkaar te brengen. Um, dan is er nu eindelijk veel belangstelling voor politiek, omdat het kabinet gevallen is. Dan moeten we nog helemaal tot september wachten met verkiezingen. Is dat niet veel te laat? Ja, dat heeft natuurlijk veel alles te maken met de zomervakantie. Hè? Ik denk als iedereen uh, in Spanje en Griekenland zit, dan wordt het lastig om te stemmen. Dus de, de, daar heeft dat natuurlijk vooral te maken. Ja. Kijk, uh, de, de, de, als die vakantie er niet zou zijn, dan zou het uh, ja, pakweg ergens half juli zijn. En uh, ja, dan krijgen we lage opkomsten. Mm -hmm. Maar is het niet jammer dat het nog zo lang duurt? Ja, dat is natuurlijk altijd... Uh, ja, kijk, mensen zijn toch denk ik een beetje ongeduldig. Ik er moet toch eindelijk iets gebeuren. En er moet ook uh, ja, tijd een begroting gemaakt worden voor, voor het volgend jaar. Dus ik snap wel dat dat frustrerend is aan de andere kant. Ja, je moet bij de voorbereiding van die verkiezingen... moet er ook tijd zijn voor partijen om hun kandidaten bij elkaar te zoeken... hun lijsttrekker te kiezen uh, enzovoort. Dus dat je... Een beetje tijd nodig hebt, is op zich wel logisch. En uh, ja, het, het midden in de zomervakantie doen is natuurlijk toch ook geen goed idee. Ik bedoel, mensen gaan daar niet voor thuis blijven. Nee. Dan is het kabinet demissionair, maar op zich zit er nog gewoon een Tweede Kamer. Uh, heeft dat nog slagkracht eigenlijk, het parlement? Nou ja, dat is, niet, dat is vooral een, een vraag voor het parlement zelf. Die, die bepalen zelf of ze nu nog. Uh, uh, uh, voor de begroting van 2013 uh, beslissingen gaan nemen. En dat beslist de Kamer bij meerderheid zelf. Kijk, het kabinet is niet echt meer aan zet. Nee? Die is een demissionair, dus die moet de lopende zaken afhandelen. Maar de Kamer is nog gewoon de Kamer. Dus als. Uh een meerderheid van de Kamer een besluit neemt... of een goedkeurt, dan kunnen ze gewoon door. Ja, Zojuist spraken we met André Krouwel van uh, Kieskompas. En die was niet al te positief over u. Um, die doelde namelijk meer op het feit dat, uh, dat u met ja-nee antwoorden... Uh, niet onderscheidend genoeg zou kunnen zijn. Dat de, de partijen niet onderscheidend genoeg van elkaar... uiteindelijk in de eindatslag zouden zijn. Um, gaat u daar wat mee doen? Nou, die, die, die commentaren van... Kouwels zijn mij wel bekend. Uh, uh, nee, daar gaan we niet direct iets mee doen. Kijk, in zekere in zin is de, is de methode die hij toepast dezelfde. En, en dit, is, uh, dit is heel veel, uh, uh, laten we zeggen, marketing. Nee. En u heeft ook niet de indruk dat uw stem wijs, want er komt wel meer kritiek op. Uh, bijvoorbeeld ook dat partijen het redelijk makkelijk kunnen uh, beïnvloeden een beetje. Door eigenlijk te liegen. Dat is op zich niet iets waar u iets aan kan doen natuurlijk. Ze geven zelf die antwoorden op. Maar door het een beetje te liegen of een beetje creatief te zijn met de waarheid, kunnen ze vrij makkelijk mensen in hun hoekje krijgen. Is dat wel iets waar u iets aan probeert te doen? Nou, daar, daar, kijk, daar, daar doen heel veel mensen zelf ook iets aan. Door daar heel scherp op te letten. Kijk, eh, partijen doen dat in de openbaarheid. En daar zijn ook wel voorbeelden van geweest. Dat partijen in de openbaarheid standpunten innemen die, ze, die niet komen met eh, wat ze eerder gedaan hebben. Of wat er ontstaat daar. Uh, uh, uh, uh, vanzelf een storm van kritiek op. Dus kijken partijen wel beter uit om dat te doen. Dus dat, dat corrigeert zichzelf. Dus daar moet je niet altijd bang voor zijn. Blijft het punt dat partijen natuurlijk zelf bepalen wat hun standpunt is. En, uh, en ook als ze dat in een verkiezingsprogramma opschrijven. Ja, wie zegt ons dat ze dat over uh, één jaar nog altijd. Uh, Vinden en volhouden. Kijk, neem uh, het verkiezingsprogramma van, uh, van de Partij van de Vrijheid van Wilders. Daar stond heel erg stevig in dat de AOW op 65 moet blijven. En een dag na de vorige verkiezingen heeft Wilders juist op dat punt gezegd dat hij dat punt liet vallen. Ja. Maar Kraul ja. zegt: Wij doen heel erg ons best om dat na te gaan en om dat te checken. En dat doen ze bij stemwijzer eigenlijk niet. Nou, dat, uh, uh, dat ontvangt dit wezenlijke probleem niet. Want ook volgens de methode die Kral toepaste. Jerko's voor AOW op 65 jaar scoorde dat keurig uh, bij Wilders van de PVV vorige keer. En een dag na de verkiezingen bleek dat niets meer waar te zijn. Dus kijk, daar zit veel meer de kern van het probleem. Dat je, uh, ga je wel of niet af op wat partijen van tevoren beloven. Uh -huh. En dan zegt, uh, Kral, dat check ik met verkiezingsprogramma's. Maar wat natuurlijk veel wezenlijker is, is of... Uh, uh, uh, of je daar klop af moet gaan. U vindt het oncollegiaal van Kruil dat hij zo afgeeft op uw stemwijzer? Nou ja, kijk, dat is, dat is zijn methode om bezoekers te trekken en wij wensen hem daar natuurlijk heel veel succes bij. Uh, en tot nu toe uh, trekken de zijne altijd wat minder uh, bezoekers dan de onze, dus ik denk dat hij <laughs> nog wel een tijdje zo doorgaat. Ja. Ja, 12 september waarschijnlijk. Dan gaat Nederlanders dus weer naar de stembus. En tot die tijd kan de zwevende kiezer uh, ja, zich weer uh, gaan richten op bijvoorbeeld het kieskompas. of bijvoorbeeld de stemwijzer. Dank u wel, Eddie Habijans, adjunct-directeur van ProDemos. Graag gedaan. Achter een half minuut over half drie. U luistert naar nou nog steeds wakker van omroep WNL. waarin wekelijks jonge schrijvers, politici en ander talent een column uitspreken. Deze week is dat Jaap-columniste en schrijfster Joyce Brekelmans. En dan vinden ze het gek dat de burger geen vertrouwen heeft in de politiek. Dat we denken, zoek het maar uit, daar in Den Haag. In Brussel, met jullie lege beloftes en holle retoriek. Wij horen wel hoeveel de b omhoog gaat. Hoeveel we moeten sparen voor wat onze zorgverzekering niet meer dekt. En wat onze kinderen moeten dokken voor hun waardeloze hbo-papiertjes. Als jullie lekker doorbakken over wie er nu precies de draaikonten, weglopers en landsbelangenverlakkers zijn, dan werken wij ondertussen gewoon door. En lezen we wel in de krant wat Maurice de Hond wil dat we stemmen en wat de intelligentie uit denkt dat ons beweegt. We weten inmiddels beter dan onze mond te roeren, of hoop te vestigen, op hen die zeggen voor ons te spreken. Dat is geen desinteresse, het is berusting, want alles gebeurt zogenaamd voor onze bestwil. Voor onze bestwil moet de verzorgingstaat kapot bezuinigd. Voor onze bestwil werd er zeven weken in het katshuis geplukt aan een kale kip. Voor onze bestwil liep Geert Wilders vervolgens alsnog weg voor zijn eigen akkoord. En voor onze bestwil wil houden we geen snelle verkiezingen en mogen we ons verheugen op vier maanden verkiezingspropaganda en god weet hoe lang formeren. Voor onze bestwil, wil. Echt. Want wij, de kiezer, zijn namelijk dommer dan soep. Wij zien niet dat jullie allemaal draai te zijn. Dat dezelfde Samson die moppert over tijd voor eigenhandig de verkiezingen vier maanden vooruit schuift. Dat de man die de kashuisbesprekingen opblies omdat zijn sociale harde AOW-bezuinigingen niet aankom. Een oud VVD'er is die net zoveel liefde heeft voor sociale wetgeving als voor zijn mokkerkleurige medemens. Dat de winnende strategie voor de prijs voor welsprekendheid op mensen neerpraten is. Dat de christelijke waarden van het CDA regelrecht uit het gospel van Kissinger komen. Of dat het liberalisme ineens iets heel anders betekent als er twee SGP-stemmen te koop zijn. We zien het allemaal heus wel en met ledenogen aan. Maar wij hebben niet de luxe om moeilijke beslissingen maandenlang uit te stellen. Om met behoud van salaris onze eigen firma op te richten als we onze baas een lul vinden. Of om slimme mensen leuke grapjes voor ons te laten schrijven terwijl het echte werk blijft liggen. Daarom doen we morgen gewoon weer wat er gedaan moet worden. Wij wel. U hoorde een column van Joyce Prekelmans. Ineens was het einde daar. Rutte 1 is niet meer. Tijd om na te denken hoe het zo mis kon gaan is er niet. Zoals Ramse Shafi al zong, we zullen doorgaan. En dus richt Mark Rutte zich op de verkiezingen van 12 september. Daarom wil het Groningse VVD-raadslid Arno Rutte, geen familie, Mark Rutte wel eens een hart onder de riem steken. Hij spreekt daarom vandaag de voicemail van demissionair premier Mark Rutte in. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets je na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hey Mark, dit is Arno Rutte, gemeenteraadslid van het door jou zo geliefde VVD uit Groningen. Ik vond als naam en partijgenoot het uh, tijd om jou eens even te bellen en je een hart onder de riem te steken. Ten eerste wil ik je bedanken voor je inzet de afgelopen maanden... waarin je hebt aangetoond een uitstekende leider te zijn van een hele moeilijke coalitie... Maar een coalitie die wel voor ons land zo ontzettend belangrijke zaken ter hand nam. Die ervoor zorgt dat het land, uh, ja, moet zeggen, er welvaart en rijkdom is. Niet alleen nu, maar ook voor mijn kinderen. Die eindelijk eens een keer zorgt dat heilige huisjes, zoals die al maar uitdijende overheid, dat die een keer omver worden getrapt. En dat we een kleine, een compacte en een efficiënte overheid kregen. Uh, het leek zo mooi. Je was zo goed bezig. Totdat die politieke spookrijder, die politieke pyromaan van een Wilders. Van het een op het andere moment de, uh, zijn ook alle heilige huisjes wat hem betreft omtrapte. En datgene waarvan hij beweerde dat hij belangrijk vond, namelijk goede overheidsfinanciën. In één keer zijn handen zijn aftrok. Mark, ik heb er alle vertrouwen in dat je een uitstekende campagne gaat leiden de komende tijd. En dat je de VVD zult opstuwen tot grote hoogte. En in de tussentijd heb ik er alle vertrouwen in dat het jou lukt als ultieme bruggenbouwer... om de verbinding te zoeken met andere partijen en alsnog een puikenbegroting af te leveren. Niet omdat het moet voor Brussel, maar omdat het moet voor ons land. Mark, nogmaals bedankt voor je inzet en heel veel succes. De Piratenpartij. Tijdens de vorige verkiezingen probeerden ze Den Haag te kapen. De partij staat vooral bekend om de langdurige strijd... die zij voeren met auteursrechtenorganisatie Brein. Maar nu er weer nieuwe verkiezingen zijn aangekondigd... gaat de Piratenpartij opnieuw proberen een zetel in het parlement te veroveren. Patrick Lesparre is penningmeester van de Piratenpartij. Goeiedag. Goeiedag. Laten we het eerst even hebben over de actualiteit. Brein, de auteursrechtenorganisatie, die had een uh, kort geding aangespannen omdat jullie een mogelijkheid boden voor internetgebruikers... om um, de website de Pirate, Pirate Bay te bezoeken... die voor sommige uh, providers geblokkeerd is. Hoe is dat gegaan? Uh, nou, uh, wat er gebeurd is, is dat zij een expertenbeschikking uh, gekregen hebben... waarin wij dus niet gehoord zijn. En vervolgens hebben wij het brein voor de rechter gesleept... Om, om wel ons verhaal te kunnen doen. En dat hebben we vandaag kunnen doen. Yeah. En uh, dat is uh, wat ons betreft goed gegaan. Oké. Okay. En die website, hoe gaat het daarmee? Um, nou, uh, wij hebben nog steeds een generieke proxy. Dat betekent dat daar uh, alle sites die op het internet uh, normaal beschikbaar zijn... ook uh, bezocht kunnen worden. En daar, dat, uh, daar zit dus de part bij, uh, bij. Ja, nou goed. Dat is dan een, een kleine overwinning voor uh, vandaag. Ja. Maar dan de verkiezingen. Die komen eraan. 12 september ja. wordt het zo goed als zeker. Uh -huh. uh, in 2010 deden jullie al mee. Daar, dat is niet gelukt toen om een zetel uh, te behalen. Nee. De, uh, wordt er dit jaar weer uh, meegedaan? Absoluut, we gaan absoluut meedoen. Uh -huh. In 2010 uh, was het probleem dat uh, het kabinet uh, plots gevallen was... en er uh, hals over kop uh, een uh, campagne opgezet moest worden. En uh, nou ja, daar hebben we nu uh, eigenlijk iets meer tijd voor. Ja, maar nog steeds ongeveer hetzelfde probleem. Misschien dan een paar maanden langer, maar... Uh... Ja, maar goed, we hebben nu natuurlijk wel twee jaar aanlooptijd gehad. Ja. Nou is in het buitenland, in Zweden vooral, um, en volgens mij ook in Duitsland... Uh, de Piratenpartij daadwerkelijk in het parlement beland. Ja. Hoe groot is de kans dat het jullie ook gaat lukken? Nou, uh, wij hopen toch uh, het succes van de Duitsers uh, voor te kunnen zetten. Ja. En is daar een redelijke kans op? Um, ja, wij denken van wel. Wij hebben toch uh, een zeer breed verkiezingsprogramma... Uh, uh, waarmee we toch de kiezer wel uh, denken overtuigen. Wat zijn daar een paar hoogtepunten van? Ja, we willen de privacy voornamelijk beschermen van de mensen, zowel op het internet als uh, in het dagelijks leven. We, we willen de overheid transparanter maken, zodat uh, mensen inzicht kunnen hebben in het Heil en Zeilen. Als er een onderzoek gedaan wordt of zo, dan moet uh, de bevolking daar uh, inzicht in hebben. Uh, we willen uh, natuurlijk ook het auteurswet uh, uh, updaten. Het patentsysteem aanpassen, zodat uh, bijvoorbeeld de zorg goedkoper wordt. Maar dit zijn allemaal manieren om illegaal... althans, het is nu nog een uh, uh, soort van illegaal downloaden mogelijk te maken. Toch? Daar komt het een beetje op neer. Al die wetten, die moeten daar uiteindelijk toe leiden. Nee, nee, zeker niet. Het, wij zijn de grondrechtenpartij. We, we, we vechten voor de burgerrechten. En daaruit voert, uh, vloeit voort dat mensen uh, voor eigen gebruik... Uh, uh, ja, films en muziek van het internet uh, moeten kunnen downloaden. Omdat als je dat tegen zou moeten gaan... je hmm. draconische maatregelen zou moeten treffen. En dat zijn precies de maatregelen die Brein vandaag ook tegen ons uh, uh, heeft geëist bij de rechter. Namelijk dat wij niet zouden mogen spreken over, uh, over het bestaan van de Pirate Bay. Ja, maar laten we wel wezen, u heet de Piratenpartij, niet de Grondrechtenpartij. Ja, maar de Piratenpartij is een uh, gegeven naam door de industrie. Want als wij toch uh, piraten genoemd zouden worden... dan we de, uh, kunnen we beter die term zelf uh, een uh, betekenis geven. En daarom hebben we de Piratenpartij aangenomen als geuzennaam. Nou, u heeft nog uh, tot september. Uh, hoe denkt u uh, de kiezers te gaan bereiken? Of laat ik het anders zeggen, hoe gaat u de kiezer bereiken? Nou, uh, vooralsnog uh, doet uh, Brein goede zaken voor ons... <laughs> Want uh, we komen flink in uh, de publiciteit. Dus u gaat, u gaat de zaak rondom brein eigenlijk gebruiken als zijn uh, soort van ja, campagne reclame. Nou ja, dat, uh, dat is op het internet uh, een uh, bekend uh, fenomeen. Dat heet het Tricent effect. En dat is uh, eigenlijk komt het erop neer dat uh, waar je tegen vecht, daar creëer je meer van. Dus brein vecht tegen ons en wij worden er sterker van. Nou ja, we zullen in september wel gaan merken... of de Piratenpartij dan dit keer wel daadwerkelijk uh, een zetel... of misschien zelfs wel meer binnen gaat halen. Uh, Patrick Lespar van de Piratenpartij. Succes alvast. Ja, dank u wel. U luistert nu nog steeds wakker van Om op WNL op Radio 1. En we hebben muziek in de studio. Vandaag van ver uit Canada komen ze. Ben Kaplan en The Casual Smokers. Beautiful. Let's go out tonight, the moon is bright The rain is right, you're out of sight I won't be near you Let's go on a date, don't hesitate This could be great, it's not too late I won't be near you Dancing the rain, it's not insane Let me explain, come pick my brain As long as I... You tell me that we're too different darling, how can you be sure? How can you know what we are If you and I never were? All I know is that you're beautiful You seem like a beautiful soul And I could be wrong and we won't get along, but I've got to know more, sure. So come be with me, our time is free, baby. Let's see if we could be something beautiful. Yeah, come take a chance, a quick romance. Let's dance, surrender to circumstance and become something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 Ben Kaplan en The Casual Smokers, ze speelden Beautiful in het Goede Nieuws is. Straks na drie uur komen ze gewoon nog een keer bij ons terug om nog twee nummers te spelen. Maar we gaan het eerst over iets anders hebben. Um, namelijk over de Champions League. Daarvoor aangeschoven Cameron Oela. Uh, het was een spannende dag, of niet? Ja, Het was een spannende wedstrijd natuurlijk, de uh, halve finale. Hè? De tweede wedstrijd tussen Barcelona en Chelsea in vorige week... vond Chelsea geheel verrassend met 1-0. Eigenlijk de hele wedstrijd verdedigd. Eén kans gehad, Drogba gescoord, 1-0. En dan naar Camp Nou, over de honderdduizend mensen... een kolkende massa voor die tweede wedstrijd Ja, vooraf werd gezegd, Chelsea maakt geen schijn van kans in, uh, in Camp Nou. Maar Chelsea... Uh... Haalde het gewoon. Speelde gelijk. Ja, dat is uiteindelijk wat er gebeurd is. Chelsea heeft 2-2 uh, uh, gespeeld uiteindelijk. Laatste minuut ongeveer. Uh, gelijkmaker gevallen. Uh, met 2-1 waar ze overigens ook al uh, doorgegaan. Het, het was geheel verrassend. Als je naar de eerste helft kijkt. Barcelona domineerde. Aan het begin van de wedstrijd miste ze al meteen uh, de verdediger. Piqué, beter bekend als de vriend van Shakira. Uh, kwam in aanraking met, uh, met zijn eigen keeper. Groggy, lag uh, bewusteloos even op de grond. Uiteindelijk gewisseld. Zag er slecht uit. Maar ze, ze scoorde uiteindelijk wel de 1-0. En kort daarna een rode kaart voor John Terry. Ja, wat gebeurde? De aanvoerder van Chelsea zoals we hem wel kennen. Een heel geniepig mannetje. Helemaal uit het niets. Zonder dat de bal in het buurt is. Knietje in de, speler, in de rug van een, een Barcelona-speler. En uh, het, het arbitale ja, tegenwoordig moet je zestal zeggen. Uh, uit Turkije zag het heel erg goed. Ze zagen het gebeuren en de uh, zich getwijfeld in geen moment. Gaf rood. Ja, dan zou je denken, einde wedstrijd. Chelsea gaat het heel erg moeilijk krijgen in, in Barcelona. Maar Chelsea hield stand. Ja, zeker. Drie minuten daarna leek het helemaal. Einde wedstrijd 2-0. Uh, op slag van rust 2-0. Maar echt, echt, echt op slag van rust. Dus in de allerlaatste seconde een prachtig lopje van Ramirez. 2-1. Ja, en toen moest Barcelona weer. En je, precies zoals je het zegt, Robert. Je denkt van, het is, uh, zo, uh, het is gedaan. Makkie. Uh, krijgt ze ook nog in de 52ste minuut ongeveer een, een, een strafschop. Ja, dan gaat de Lionel Messi achter de bal staan. Dan denk je helemaal klaar, 3-1. Dit wordt een monsterzegen. Schiet hij de bal op de lat. Ja, dus ja Messi verzaakt ja. in een grote wedstrijd. Hoe speelde Messi verder? De eerste wedstrijd was hij ook al vrij uh, ja, onopvallend eigenlijk. Hoe was dat dit keer? Nou, ik moet zeggen dat we in de aftocht, dat, dat, die versnellingen, dat, dat, hè, het echte tiki takkie voetbal van Barcelona. Messi was er zeker wel. Maar hij staat nu al uh, meer dan 270 minuten droog. Hij heeft nu al drie wedstrijden achter elkaar niet gescoord. En dat is ontzettend lang geleden dat dat er gebeurd is. Ja, en als je dan gewoon een strafschop kijk, krijgt om, uh, om het te doen, uh, beslissend. Je kan je ploeg naar de finale schoppen. Dat je de, de, de, trappen, dat je daadwerkelijk naar München kan om 19 mei om de finale te spelen. En dat gebeurt niet ja je merkt wel dat na die, na die stafschop was het echt gedaan met Messi. Ja, we hebben het hier al vaker gehad uh, over het Roberto Di Matteo effect. De, de manager van Chelsea. Uh, die, kwam, die kwam ergens uh, in de tweede helft van het seizoen binnen. En uh, ja, die weet Chelsea toch nu de finale uh, in te spelen van de Champions League. Uh, hoe kan dat? Wat heeft hij met die ploeg gedaan? Ja. Dat, dat, dat is ongelooflijk. Boas ging weg en hij, hij kwam opeens. De caretaking manager, zoals de Engelsen dat uh, mooi zeggen. Hij neemt waar. Um, ja, wat is dat effect? Blijkbaar heel goed verdedigen. Want vandaag was het op een gegeven moment ook gewoon weer 80% balbezit voor Barcelona. En uh, 20% voor, uh, voor Chelsea. Dat waren op een gegeven moment de statistieken. Uh, dus heel goed verdedigen. En dan uh, geniepig even dat momentje pakken. En die counter zetten en scoren. Ja, en... Dat hebben ze zeer succesvol gedaan. Na afloop lacht de, de, het grote wonderkind van Barcelona... verdrietig met zijn gezicht in het gras. Uh, is het een grootste ploeg die uit elkaar dondert? Want ze krijgen niks voor elkaar dit jaar. Hè? Ja, en kijk, blijf, wat, wat je zegt, het blijft gewoon een grootste ploeg. En uh, ze gaan de titel waarschijnlijk niet pakken... want ze hebben afgelopen weekend van Real Madrid verloren in eigen huis. Uh, ze hebben nu dus twee wedstrijden achter elkaar niet gewonnen in eigen huis. Dat is voor de laatste keer bijna drie jaar geleden dat dat gebeurde... Uh, maar kijk, het, het, blijft gewoon een, het blijft gewoon een hele goede ploeg. Maar ik denk wel dat dit wel goed voor ons kan zijn als Nederlands elftal zijnde. Want een paar van die internationals, die gaan het niet meer goed spelen. Ja, ja de beste ploeg ter wereld, Barcelona. Uh, tenminste, zo wordt het gezegd. Uh, die haalt de finale van de Champions League niet. Chelsea staat in de finale in München. Dankjewel, Cameron Oela. Misschien kent u hem nog, Ralf Makkenbach. Hij won in 2009 het Eurovisie Jongeren Jongerensongfestival, het Junior Eurovisie Songfestival heet dat, met de taphit klak. En omdat we op dit moment midden in de Nationale Sportweek zitten, ging onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling bij Ralf langs om te leren tappen. En uh, daarvoor heb ik uh, mijn taps ook aan. Precies, nou ik heb ze ook aangetrokken, ze zijn heel klein. Uh, is het een sport? Uh, als je echt intensief gaat tappen, dan uh, is het zeker een sport. Maar als je de basisstappen leert, dan is het vooral een, een, een coördinatiesport. Dus niet zozeer, ik ga ervan zweten, maar ik moet er wel heel erg bij nadenken. Maar niet heel erg mannelijk. <laughs> nou, je hoort het heel weinig. Ik bedoel... Um... Tap kan best uh, misschien wel heel mannelijk zijn ook. Echte professionele tappers, die zijn zo ongelooflijk snel. En dan ziet er ook zo stoer uit. Dus het, het is wel, het is anders, denk ik, dat ik het beter zou kunnen noemen. Ja, maar kom op, jongen. We zijn zestien, moet je niet achter de vrouw aan of zo? <laughs> Daar kan ook met taps goed aan. Ja, dat doe je ook. Ja, want je hebt hier hebt danseressen. Hoe kom je eraan? Uh, deze komen uit uh, Vlaanderen en uh, die, heb mijn... import. Ja, import. <laughs> die heb ik via mijn. Import. Uh, ja, Import. Die heb ik via mijn choreograaf Christ. Hey, maar laten we even eerlijk zijn. Uh, we zitten midden in de Sportweek, de Nationale Sportweek. Jij bent ambassadeur. Ja. ja, leg even uit, wat houdt de Sportweek in? Nou, de Sportweek is een week waarin wij gewoon heel Nederland proberen te motiveren om gewoon lekker te sporten. En ben ik vooral jongere ambassadeur, dus ik probeer de jeugd zoveel mogelijk aan sporten te brengen. Ja, we, we, we willen gewoon mensen motiveren om lekker in beweging te zijn. Ja, want hoe vaak sport jij dan gemiddeld? Nou, maandags ben ik uh, dansen, breakdance ik, uh, dinsdag scherm ik, uh, dan heb ik volgens mij woensdag ook dansen, uh, donderdag niks, vrijdag wel dansen, uh, zaterdag niks en zondag dansen. Ja, dat was. je moeder die uh, knik... ja, ja, is... knikt goed mee? Ja, klopt. Uh, mam die kent mijn planning beter dan ik. Ja, mijn schoenen knellen heel erg, dus laten we beginnen met het tappen. Ja, wat kun je me leren eigenlijk? Uh, ik denk dat ik uh, de meest standaard move gaan mee beginnen, dat heet de shuffle, namelijk gewoon dit. Dat is alles, maar het wordt nog wel eens heel, heel lastig bevonden. Dat, dat is het simpelste? Ja, dat is meestal de basisbeweging die iedereen geleerd krijgt bij nou, We beginnen gewoon met ons voet heel licht omhoog. Ik doe uh, mijn rechtervoet. En op het moment dat hij naar beneden gaat, gaat je voet naar voren. Dat zou in principe vanzelf moeten gaan gebeuren, omdat je voet... Ja, dat is het eigenlijk. Alleen dan moet je ervoor zorgen dat... Het enige wat ik doe, is ik doe mijn been naar beneden en ik doe hem weer omhoog. Je, je bent nou dit aan het doen. Je. je doet je been naar achteren ja. en zo. <lacht> ja... Doe maar gewoon even je, je knie ontspannen. En dan trek je hem weer in naar precies dezelfde plek waar hij was. Want als je dit gaat doen... Dan heb je... Het is nog echt een sport, jongen. Ja. Want hoe snel moet het worden? Kijk. Dat ga ik niet leren in deze paar minuten. Waarschijnlijk niet. Nou, het, het kan best. Alleen dan moet je wel even trainen. En dan doe je precies hetzelfde alleen met je andere been. Naar nou, beneden. Omhoog. En neer. Omhoog. Beneden. Omhoog. En neer. Ik vind het mooi. Ja. Oké, okay, nou ik begin het nou een beetje te begrijpen. Oké, okay, dus um, en nu? En nu? Uh, nou ga je het eigenlijk een beetje opbouwen. Dus... En we gaan een ritme in proberen te maken. Dus ja. uh, dat betekent dat op het moment dat deze neerkomt, dat deze eigenlijk al bijna gelijk omhoog gaat. Dus we beginnen zo. Beneden. Omhoog. Ik heb, ik heb een beetje tap kunnen leren. Denk je dat als ik het thuis uh, ga doen, dat ik een talent ben? Uh, ja, nou, ik denk dat iedereen eigenlijk wel tappen kan leren. Uh, jij oh, pakt... dat is een beetje jammer. Alleen jij pakt het heel snel op. Ja, zaterdag treedt Ralf Makkenbach op... bij de afsluiting van de Nationale Sportweek in Arnhem. En je hoorde onze verslaggever Rens Goosling teppen. Ja, die eigenlijk gewoon daarnaast zou moeten staan op het podium. Ja. Dat kan niet best zo te horen. Goed, het loopt zo tegen drie. Uh, dat geeft op zich niet, maar dat betekent dat we wel naar het nieuws gaan luisteren. Uh, maar na het nieuws zijn we natuurlijk terug met nog een uur van nog steeds wakker. En daarin gaan we het onder meer hebben over de verkiezingen in Frankrijk. En natuurlijk hoort u nog veel meer muziek van uh, Ben Kaplan.